De politie heeft twee mensen aangehouden voor betrokkenheid bij de aanslag. In de Somalische hoofdstad Mogadishu wordt sinds twee dagen geprotesteerd tegen de nieuwe regering. Vooral gisteren liepen die protesten uit op bloedig geweld. Op veel plekken in Somalië is de macht in handen van moslimfundamentalisten en piraten. Japanse walvisvaders zijn op weg naar het noorden van de grote oceaan om 260 walvissen te vangen.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 Het weer vanuit het zuidwesten buien, het wordt zo'n 17 graden. Morgen zonnig en zo'n 20 graden, tweede pinksterdag, bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De A2 Eindhoven naar Maastricht was enige tijd dicht na een ongeluk. Er vloog daar een busje over de kop bij Wessem. De weg is inmiddels weer open, maar er staat nog wel een lange file... tussen Kelpen, Oler en Wessem, 8 kilometer. Maar die file zal dus langzaam afnemen.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Nout Wellink en Wouter Bos zitten vanmorgen bij ons aan tafel... in Studio Desmet in Amsterdam. Nout Wellink is nog maar een paar weken de president van de Nederlandse Bank. Meneer Wellink, fijn dat u er bent... Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En Wouter Bos is oud-minister van Financiën en vicepremier natuurlijk geweest. Werkt nu bij KPMG, waar hij, zo lezen we dat op de site, meneer Bos... cliënten helpt met een heldere visie en strategie. Dus zo. Is Je kijkt er ook van op. Of? De PR-mensen werken goed gedaan. Okay, ja. nou, we gingen ervan uit dat het ook waar is. Ah, Goedemorgen ja, ook. En u kunt ze vandaag niet zien, want we hebben hier geen webcams. Maar Bos en Wellink waren de twee hoofdrolspelers... tijdens de grootste financiële crisis sinds de jaren 30. Nederland kocht ABN AMRO. DSB Bank ging failliet. Mensen raakten hun spaargeld kwijt bij iSafe. De banken werden met miljarden gesteund. En nu wankelt de euro en dreigen zelfs landen failliet te gaan. Kan het erger? We gaan het er toch allemaal over hebben. Vanmorgen. Ja, en dan uh, beginnen we zoals altijd natuurlijk even met de kranten van vandaag. En dan zie je toch wel dat de gevolgen van de crisis opeens uh, zichtbaar worden. Alle kranten schrijven daar uitgebreid over. Over de grote bezuinigingsmaatregelen en dus nog maar een beetje waarschijnlijk van het kabinet. Op de gezondheidszorg, in de kunstensector, psychische zorg, de maagzuurremmers. Wat al niet wordt duurder of onbetaalbaar. Um, um, meneer Welling, is het zo erg. We moeten ook niet overdrijven. Eh, Nederland moet 18 miljard ombuigen in vier jaar. Je moet het even, om het een perspectief te geven, vergelijken met dat Griekenland in één jaar 5% geschaald naar onze economie is, 30 miljard heeft omgebogen. Dus dit moet, dit moet kunnen, maar het is niet plezierig. Het zijn harde klappen. Kunt u zich voorstellen dat mensen ja. daarvan schrikken... als ze vanmorgen de natuurlijk, kranten natuurlijk opslaan? Natuurlijk kan ik me dat, uh, dat voorstellen. En soms als ik er zelf bij betrokken ben, schrik ik ook wel eens. Uh, uh, Noem eens iets waar u van schrikt? Nou ja, dan zie je wat er met kinderopvang gebeurt. En je hebt zelf kinderen en je ziet dat hoe dat bij die kinderen doorwerkt. Maar dat gezegd zijn, dat realiseer ik me tegelijkertijd. Ja, je zult toch uh, je huisartboekje op orde moeten brengen. En hoe dat precies gebeurt is een keuze van... Uh, het kabinet een bepaalde politieke combinatie, eerlijk gezegd sta ik daar buiten. Ja. Als, als bankpresident en niet als burger. M meneer Bos, uh, uh, al die plannen die dan nu uh, ontvouwd worden, uh, het is eigenlijk ook wel een beetje uw aanzet geweest natuurlijk. Het kabinet waarin u zat heeft veel werkgroepen uh, uh, de opdracht gegeven om bezuinigings te plan, bezuinigingsplannen te maken. Die lagen kennelijk klaar. Schrikt u ervan wat er, wat er op dit moment gebeurt? Nee, ik vond het, wij hebben uiteraard gezegd uh, dat het, uh, wij vonden het goed om tijdens de financiële crisis en de economische crisis die daarop volgde uh, geld uit te blijven geven. Omdat anders de Nederlandse economie echt de afgrond zou zijn ingestort. Dat zou, dan zou het ook vele malen moeilijker zijn geweest om weer omhoog te krabbelen. Maar we hebben gezegd, ja als je die beslissing neemt moet je tegelijkertijd ook wel weer het nodige in, in gang zetten om te zorgen dat je op termijn dat financiële probleem ook weer oplost. Nee. En daar zijn toen die werkgroepen mee aan de gang geweest. Dat, dat is denk ik heel nuttig geweest. Ik vond het zelf ook heel bijzonder... dat is volgens mij in geen enkel ander Europees land voorgekomen... dat bijna alle politieke partijen het financiële probleem ook accepteerde... en op zich ook sluitende oplossingen uh, boden. Alleen ze maken de wel de heel verschillende plannen keuzes natuurlijk. Ze maken wel heel verschillende keuzes... in waar ja. ze dan die bezuiniging laten vallen. En bent ja. u dan blij dat u die, die keuzes nu niet hoeft te maken? Want die, die, die klappen die er nu vallen op de cultuur, op de gezondheidszorg... dat zijn niet de keuzes die u zou maken? Nee, dat zijn misschien niet de keuzes die ik zou maken... maar ook, ook bij mij... Ik, ik ben natuurlijk ook daar niet vrij van gebleven. Ik heb moeten besluiten op een gegeven moment om uh, het uh, ook binnen mijn eigen partij mogelijk te maken. dat de AOW-leeftijd omhoog zou gaan van 65 naar 67. Hè, wat vandaag de dag ook weer zo in het nieuws staat. Dat was op dat moment ook geen makkelijke beslissing. Ik heb met Sharon Dijksma ook moeten bezuinigen op kinderopvang. Ik heb met Jet Bussenmaker ook moeten bezuinigen op de AWBZ. Gewoon om het betaalbaar te houden voor de mensen die het echt nodig hadden. Dus wij, wij hebben onze portie ook in die jaren al gehad. Ja, maar als u gewoon als burger daar nu tegenaan kijkt. Ja. En u ziet dat lijstje zo uh, in de krant staan. Ja. Is er iets waar u van schrikt en zegt. Ja, dat zou toch eigenlijk niet moeten? Nou, ik ben, ik ben. Naast mijn betaalde werk. doe ik, doe ik ook onbetaald bestuurswerk. Um, en, en ben uit dien hoofden bijvoorbeeld. Uh, zit ik in de raad van toezicht. van Toneelgroep Amsterdam. Nou, is dat een. ook in internationaal opzicht. excellerend gezelschap dat in hoge mate, niet helemaal, maar in hoge mate de dans ontspringt. Maar als je, als je ziet wat er in de wereld van de cultuur... en de kunsten worden aangericht op dit moment... en als je dan ook weet hoe ongelooflijk hard en professioneel daar gewerkt wordt... tegen zeer bescheiden salarissen, zelfs door de allerbesten in hun vak... Dan komt dit wel ongelooflijk hard aan. Nou ja, dan hebben we het nog niet gehad over de PGB's, de sociale werkplaatsen. Ja, want want Volgens daar mij echt, u nu echt de, de allerzwaksten in de samenleving. Maar dat en zegt... dat begint op een gegeven moment ook op te tellen. Want een heleboel van die mensen maken ook gebruik van meerdere faciliteiten. En op al die faciliteiten wordt dan bezuinigd. Nou, dan, dan, dan heb je wel wat te pakken. Ja, maar dan, dan suggereert u eigenlijk bijna dat kan niet. Nee, ik suggereer niet zoveel. Ik, uh, ik, ik constateer dat er een aantal dingen nu gebeuren die er heel hard in hakken. Um, en volgens mij heeft mijn opvolger daar de afgelopen week ook een uh, uitstekend debat over gevoerd. Dan zien we ook nog de kop in de Telegraaf. Pensioenen zijn onzeker. Er is gisteren uh, een akkoord gesloten. Uh, dat akkoord verbindt de hoogte van de uitkering aan de ontwikkeling op de beurzen. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen daarvan schrikken, want... Zij, weten we het nou nog niet dat dat allemaal op die beurzen heel erg onzeker is. En is het dan wel verstandig om daar je pensioen aan te koppelen, meneer Welling? Ja, je moet het ergens aan koppelen, want je wilt, eh, als je geld in een pensioenfonds stopt, daar wil je een rendement op hebben eh, om te zijn tijd een behoorlijk pensioen te krijgen. En ja, daar zijn ri risico's aan verbonden. Je kunt het beleggen in veilig papier. Eh, bijvoorbeeld staatsobligaties. Die dan toch achteraf ineens wat minder veilig blijken te zijn dan je, dan je soms denkt. In aandelen, je moet daar. Een goede mix vinden. Dat akkoord wat er ligt, heeft denk ik een aantal heel goede aspecten. De verlenging van de pensioengerechte de leeftijd. Het koppelen aan levensverwachting, meer flexibiliteit. Maar die onzekerheid die er ja, inderdaad is. Daar, dat het aan wordt de net, beurs daar wordt net op komen. Is. Ik vind dat er eerst nog meer boven water moet komen in welke mate er nou extra onzekerheid wordt gecreëerd voor de pensioentrekkers. Uh, want u vindt dat niet duidelijk genoeg nu? Nou, in ieder geval nog niet uit de koppen in de krant... en uh, de andere artikelen die ik gelezen heb. En ik ben het eigenlijk eens met uh, Lans Bovenberg... die in het Financieel Dagblad vandaag zegt... dit is eigenlijk een soort tussenakkoord... Uh, Stap in de goede richting, zitten goede elementen in. Maar er zijn dingen gewoon nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld het invaren van uh, uh, de oude pensioenrechten. Daar moet nog heel goed naar gekeken worden. Uh, de verdeling van uh, de lasten over lopende generaties en, en toekomstige generaties. Dat is gewoon nog onduidelijk. Nou, in ieder geval voor mij is dat nog, nog niet uh, voldoende duidelijk. Maar ik neem aan dat het in de komende weken wel uh, meer helder gemaakt ja, zal worden. maar toch nog even terug naar die vraag van Margriet. Mensen zitten thuis, die ja. uh, rekenen uh, op beleven en welzijn ja. op een pensioen. En die weten dat er de afgelopen jaren ja. één ding heel duidelijk is geweest. Namelijk dat de beurzen de meest onzekere factor zijn in de wereld. Ja. En daar wordt het pensioen aan vastgehouden. Nee, dit, gewoon de wereld is onzeker. Dus en, dat heb je pech gehad? Nee, de wereld is onzeker. En dat hebben we in de pensioensfeer altijd met grote hardnekkigheid. Hebben we daaraan voor, voorbij, zijn we daaraan voorbij gegaan. Uh, en we hebben al eerder, ook in het begin van dit millennium, grote problemen in de pensioenwereld. Uh, gehad. En wat nu gebeurt, ik denk dat dat goed is. Dat in ieder geval de mensen duidelijk wordt gemaakt. dat er meer onzekerheid in de wereld is. En dus ook in hun pensioenen dan ze tot nu toe dachten. Dat kan ze ertoe brengen dat ze zelf ook nog eens wat extra's gaan doen. Uh, maar de onzekerheden die in de wereld bestaan kun je niet weghalen. Het is duidelijk geworden ja. hoe onduidelijk het eigenlijk ja. is. en hoe onzeker. Wouter Bos knikt. Ja, dat, dat is zo. En. Uh... Kijken of de verdeling van risico's zoals die nu in dit akkoord staat... nou helemaal de juiste is. Dat moet inderdaad nog maar even duidelijk worden. Ik, ik vind het vooral een enorm pluspunt dat de vakbeweging nu de stap genomen heeft... om bij de eigen leden te gaan pleiten voor uh, een flexibelere en uiteindelijk ook hogere AOW-leeftijd. Maar ook dat is Hè, het houdt zeker, dit, he? Het houdt in dit record ook niet op bij 67. In principe is de afspraak dat daarna, als we met elkaar ouder blijven worden... Oh. de pensioenleeftijd, de AOW-leeftijd, ook verder Dat vind ik volstrekt logisch en heel belangrijk... om allerlei dingen die ons dierbaar zijn... met name sociale voorzieningen voor, voor heel kwetsbare mensen... ook in de toekomst betaalbaar te kunnen houden... vind ik een, vind ik een sociaal heel noodzakelijke en verantwoordelijke stap. Een 0,6% erbij op jaarbasis voor de aow Weet je hoeveel dit is? Nou ja. Dat, en, hoeveel is dat ongeveer? En, daar gaan natuurlijk, ik, ik weet niet hoeveel. Nu, ja, ik kan hier te plekke gaan zitten uitrekenen. Ja. Maar u heeft het al uitgerekend. Ja, is Een pensioen voor een alleenstaande is niet zo hoog. Dus als daar 0,6 uh, ja. bij komt, dan is dat geloof ik uh, 3,95 euro. Als weer trekken. Ja. Kan, ik dat, kan ik dat ongeveer bevestigen. Laat ik het zo zeggen. 3,95 nou, euro. Ja. Niet heel precies, maar die, die, die zit in die orde van groot. Het zijn dus ja. geen grote bedragen. Dat nee, klopt. Kopje nee. koffie erbij. Ja. Maar dat komt ook. Goed. Ik bedoel, de, de, de winst voor, voor mensen die nu jong zijn, is niet dat ze, vind ik, is niet dat ze straks een hogere AOW-uitkering krijgen. De winst voor de mensen die jong zijn is dat ze weten dat deze, dit akkoord een bijdrage kan leveren... of in ieder geval de verhoging van de, van de aow levert en een bijdrage kan leveren aan dat er in de toekomst... ook nog genoeg geld is voor de goede, goede zorg... genoeg geld is voor de sociale zekerheid. Dat vind ik een veel belangrijkere winst dan die 0,6 procent. Nou, dat is duidelijk. Uh, meneer Wenning, toch heel kort nog even aan u. In de Volkskrant staat een heel uitgebreid uh, verhaal... over hoe de opvolgingsprocedure bij de Nederlandse Bank uh, zou zijn verlopen. En dat het u allemaal heel dwars zit, dat het uiteindelijk iemand anders is geworden dan de Nederlandse bank eigenlijk wilde. Gewoon maar even om te checken, dat klopt allemaal wat hier staat? Nou, er klopt wat van. Er klopt uh, op sommige terreinen helemaal niks van... En daar klopt soms de helft van. Ja, nou. laat, me, laat me dit even, even zeggen over de procedure die bij dit soort nou, artikelen... we hebben maar te Mag ik? uur. Hoor. Ja, oh, maar één kort opmerking over de procedure. Gisteren of eergisteren zijn we gebeld. We komen met een reconstructie. Wil u daar een commentaar op geven? Dit is de ideale manier om uh, uit te lokken. Precies, uh, ja, uh, doen wij dat ook. Ja. En daar was dus het antwoord op. En hier ook op. Mm -hmm. uh, daar gaan we verder niet op in. Oh. Ben ik toch naar één ding nieuwsgierig. <laughs> want er wordt in dat artikel ook een ja. lijstje genoemd. Van namen stond Wouter Bos eigenlijk ooit op uw lijst? Wouter staat op al mijn lijstjes. Ja, maar maar gewoon bij bezig van routine. Ik zet hem overal bovenaan. Maar heeft hij ook op dit lijstje gestaan? Ik zei, hij staat op al mijn lijstjes. Dus, dus ook dis, op dit lijstje. Want Wouter gaat discrimineer ik niet. Hij staat op al mijn lijstjes. Nee, maar goed, toch even ja. serieus. Want ja, nee, hij, is, hij had een opvolger van u kunnen zijn, toch? Ja, was ik, was ik, zelf, ik heb mijzelf heel bewust. Ik heb er wel over nagedacht of ik dit zou moeten willen. En ik heb ja. zelf heel bewust besloten om het niet te moeten willen. En dat, heb je ook, dat heeft u ook laten weten, dat u dit niet wilt. Ja, niet aan oud persoonlijk, geloof ik. Maar ik heb. Het is wel tot mij doorgedrongen. Nee, nee, nee. Nee, nee, maar ik heb dat uh, bijvoorbeeld op het ministerie wel laten weten. Ik ben erg, uh, erg blij met de baan die ik nu heb oh, bij KPMG. Ik ja, ja. verdiep me tegenwoordig in de gezondheidszorg. Dat is ook een ja. heel boeiende wereld. Ja. Ik, ik vond het goed zo. Mag ik laten weten? Ik ben niet, niet voor deze baan in. Oké, okay. nou ja, Meten ik, ik, ik zie toch nog in de volkshand dat de bank, de heer zich zwaar belast voelt door Den Haag. Maar ja, daar horen we wel me niks over, begrijp daar ik. Daar hoor u niks over, maar ik wil wel één ding zeggen: ik ja. voel me niet zo groot zwaar belast. Oké, okay. nou dan is dat terecht gezet. Oké, okay, ja. we praten zo uh, uitgebreid verder. Maar we kijken sowieso altijd even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Er hangt een ongemakkelijke sfeer rond het Binnenhof. En waar het precies door komt, is niet helemaal duidelijk. De situatie is ernstig. De situatie is ernstig. Welke situatie precies weten we niet... maar laten we voor het gemak zeggen dat alle situaties ernstig zijn. Het is een beetje doorzichtig. Een dun sliertjespul wat je als garnering op een bord vaak gebruikt. Dit is nu zo'n voorbeeld. Tot vorige week had nog niemand gehoord van bieten spruiten... maar het schijnt een bacterie te zijn die eruit ziet als tauge. Voor waar weer tijd voor een geruststellende tip uit Den Haag. Het is gewoon heel belangrijk in deze tijd om... en dat klinkt, ik weet een beetje tuttig, maar het is echt waar... Heel erg goed je handen wassen. En vooral ook als je van de wc komt. Hoe dan ook, in Den Haag weten ze niet hoe je er vanaf komt, maar wel hoe je eraan komt. En daarom zijn we blij met bestuurlijk krachtdadig optreden. Wij kennen deze minister als een lik-op-stuk-minister. Als er iets uh, niet deugt, dat ze er meteen op inspringt. Handelend optreden en de waarheid vertellen, daar gaat het om in het leven. In het politieke leven ligt dat genuanceerder, maar dat zeggen ze natuurlijk niet. Ja, als je echt problemen hebt, dan moet je elkaar in de ogen kijken. In de ogen kijken is namelijk nog niet direct de waarheid vertellen. Of, zoals de filosoof Donner zegt... Misschien verwacht u wat meer emotie. Die houd ik even voor me. Confucius zei ook. Het is goed het is goed openhartig naar anderen te zijn. Maar met eerlijkheid moet je voorzichtig zijn. Confucius, hij zit niet in de kamer, is wel een soort collega van Donner. Maar dan uit China. Dan toch nog even een historisch moment. De mensen die krijgen de keuze om eerder...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 Het kan zijn dat u het niet begrijpt, maar het komt erop neer... dat u beter nu direct met vakantie kunt gaan, want straks kan het niet meer. Werd er verder nog een klap uitgedeeld... waarmee maar weer bewezen is dat je in de politiek geen vrienden hebt. Politiek is mensenwerk en je hebt een leider nodig... die in staat is een partij smoel te geven en weer aansprekend te maken. En na een jaar moet je denk ik vaststellen dat Job Cohen uh, niet diegene is... Doe het dan zelf, zouden wij zeggen. Maar zover is Cohen nog lang niet. Wat het kabinet hier doet, is dat hele bos omhakken. Doe dat nou niet. Haal er een aantal bomen uit. Haal nou die bomen eruit die niet goed zijn. Doe maar, we, voorzitter. We zijn het eens. Nee, u gooit 90% van het bos weg. Kom op. Als er dan toch nog maar 10% van het bos over is, hoeven wij in elk geval niet meer te zeggen dat we door de bomen het bos niet meer zien. Tros, radio 1. Tien minuten over elf en u luistert naar Troskamer breed met vandaag twee gasten. President Noud Welling van de Nederlandse Bank. Hij vertrekt per 1 juli. En oud minister van Financiën en oud-vicepremier Wouter Bos van de Partij van de Arbeid. Samen hebben ze een hele bijzondere periode meegemaakt... de financiële crisis de afgelopen jaren... en die eigenlijk nog steeds voortduurt, zo begrijpen we ook uit de kranten. Daar blikken we vandaag op terug. En we hebben het natuurlijk ook over de huidige situatie. De landencrisis, de eurocrisis, Griekenland. Nou ja, noem maar op. Uh, meneer Welling, uh, Wouter Bos, uh, u zit hier uh, uh, voor het eerst geloof ik samen... in een, uh, in een interview om, uh, nou ja, zo hopen wij dan, verantwoording af te leggen. Is het ook een beetje een generale... Voor uh, de parlementaire enquête over de crisis? Ja, we hebben een paar standaardformules met elkaar afgesproken. Alles is ik weet dus elkaar... precies wat ik ga zeggen als hij iets zegt. En hij weet ook precies hoe hij gaat reageren op alles wat ik van ons dus zeg. Dus u heeft dus... gezegd tegen elkaar. Let's synchronize our watches. Het is nodig ja. dat u uw verhaal op elkaar afstemt? Ja, want we waren eigenlijk. Bij de voorbereidingen bleek al heel snel. dat we het eigenlijk enorm oneens met elkaar waren. Dus er moesten wel goede afspraken gemaakt worden. Meneer Welling? Ik denk. Ik denk dat hij mij schoon wat vragen moet gaan stellen. <laughs> ja. ja, ik vind okay, dit heeft een u, mooie intro. Okay, ja. heeft, u, heeft u wel eens die crisis met elkaar uh, uh, nabesproken? Want u heeft heel erg intensief met elkaar te maken gehad, meneer Berink. We hebben wel eens over onderdelen van de crisis uh, met elkaar daarna gesproken. Uh, een, een, laat ik zeggen, een complete evaluatie van wat er allemaal gebeurd is. Dat, uh, dat heeft er niet in gezeten. Gewoon, ja, ieder, Wouter heeft een nieuwe baan gekregen. Ik ben met mijn oude baan doorgegaan. Wel nieuwe problemen gekregen. Dus, uh, is dat maar, niet raar? Ja. Ik kan me voorstellen, u heeft samen zo'n intensieve periode meegemaakt. Er, er, er zijn miljarden door uw handen gegaan. En dan nooit even samen zitten en nou, kijken van. Dus. We, we, we hebben dus naar eigenlijk gegaan. Ik ben uh, toen ik afscheid nam nog een keer bij de directie van de Nederlandse Bank uitgenodigd voor een afscheidslunch. Ik heb daarna ja nog een keer één of twee keer gewoon met noud zelf op de bank. Uh, wat nagepraat. En, en dat benut je ook wel om wat uh, terug te kijken. De avond doorzakken is er nog niet van gekomen. Nee. Daarvoor heeft, nou, het moet elke ochtend weer fris zijn, natuurlijk. Dus ah, ja. ik denk dat nou, alleen niet. Uh, <laughs> laten we uh, eens even naar de uh, huidige situatie, naar de actualiteit kijken. En dan, uh, ja, de kranten staan er ook over vol. We hebben het al eerder gezegd over Griekenland. Is er eigenlijk voor Europa en voor de eurolanden een keuze? om Griekenland bijvoorbeeld niet te steunen, meneer Welling? Nee, volgens mij niet. Wij moeten Griekenland steunen. We moeten ze weer op het spoor brengen. Uh, en we hebben geen alternatief. Dat alternatief is er niet voor Griekenland en niet voor ons. Want? Uh. Uh, ze zijn lid van de, van de club, dat is een aspect. Uh, maar het meest wezenlijke is, wat ik zou willen noemen... veredeld eigenbelang. Je denkt dat als je de Grieken laat vallen... Uh, dan zitten ze op de blairen... Uh, en dat is hun eigen schuld. Maar inmiddels hebben we een systeem gebouwd... waar alles met alles samenhangt. En de Griekse economie, de Griekse financiële sector... vervlochten is uh, met de Europese financiële sector... met het centrale bankwezen in Europa. Schade zou zeer, zeer, zeer groot voor ons ook zijn. Ja, toch is dat wel iets anders dan wat ik minister De Jager... gisteren heb zien zeggen op het journaal bijvoorbeeld. Hij zei, uh, uh, het is maar zeer twijfelachtig of wij Griekenland gaan steunen. De banken moeten daaraan mee gaan werken. Ja. En doen ze dat dat niet, dan, dan moeten we het misschien maar niet doen. U, ja. u denkt daar dus anders over. Ja, daar, ik, ik heb hem niet gehoord. en Mijn ervaring is meestal dat citaten net iets anders luiden... dan wat, er, wat het originele gezegd nou ja, is. Hij zei wel heel duidelijk, ja. Nederland kan ook nee zeggen tegen steun. Ja, dat moet hij natuurlijk zeggen. Dat geldt ook in de context van de onderhandelingen met de Grieken. Maar er ligt, maar er ligt, er ligt een verschil van inzicht. Daar wil ik uh, uh, geen uh, onduidelijkheid over Tussen laten. Tussen wie dan? Tussen de ECB en daar. Uh, de Europese Centrale, de Europese Bank. centrale Bank en daar. Mee dus ook uh, de Nederlandse Centrale Bank en, en de overheden van wat landen in Europa als het gaat om herstructurering. Het kabinet dus ook tussen eigen. Ja, het, het, het, het is allemaal toch wat voorzichtiger ja, dan maar, u nu zegt. Maar oh ja. wij, willen, wij hebben een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Oh, heel even, ja. want als u zegt wij, ja. wie bedoelt u dan met wij? De is dat Europees dan de centrale Nederlandse Centrale Bank? en de Centrale ook... Bank en daar ben ik onderdeel van. En daar ben ik het ook volstrekt mee eens, mocht ik erbij zeggen. Ja. En die randvoorwaarden zijn dat wij uh, we begrijpen de wens om. Om de particuliere sector te, eh, erbij te betrekken. De particuliere dat sector, we. dat zijn de banken? Die dat zouden zijn, mee moeten betalen? Dat zijn de banken. Zo ja, overigens de Europese Centrale Bank. Want wij hebben particulier opgekocht ja. eh, papier. Wij begrijpen die wens. We begrijpen het politieke karakter ervan. We constateren alleen als die wens eh, tot stand wordt gebracht via een niet-vrijwillige eh, participatie, meedoen van eh, de particuliere banken. Dan zitten we zwaar in de nesten. Ja, je kunt de banken het op... niet dwingen, zegt u daar? Nee, dat kan niet, want dat noemen wij dan een, een, een credit event. Dan gaat er een default-situatie ontstaan. Oh, dat klinkt en... heel onheilspellend. Ja, dat is onheilspellend. Dat we proberen, met, zonder te willen, ik zou zeggen bedreigende dingen te willen zeggen... Leg eens voor, voor, voor, gewoon, nou. voor een luisteraar uit wat dat ja. dan is. Vallen de banken om in ja, Nederland? wordt ja. spaargeld nee, nul waard? Laat me het in een paar woorden proberen ja. uit te leggen. En een beetje versimpelend. Als de waarde van Grieks overheidspapier... Afgewaardeerd wordt, want daar praten we over. En uh, afgewaardeerd, daarmee bedoel ik? Het, het was 100 waard en het wordt 50. Ja. Als dat gebeurt, dat gebeurt in de context van herstructurering. Griekse banken hebben veel van dat papier op hun balans. Dat betekent dat de Griekse banken op dat moment failliet gaan. Nou, en, ja, dat dat zijn de Griekse banken. Ja, dat zijn de Griekse banken. En, maar dan. Dat, en dan, precies. Uh, wij als Europese Centrale Bank hebben onderpand van de Griekse banken. Uh, dat onderpand wordt ook een stuk minder waard. Dat gaat de ECB veel verliezen opleveren. Maar wij mogen alleen maar kredieten geven aan het bankwezen, ook aan het Nederlandse bankwezen, als de tegenpartij financieel gezond is en als de tegenpartij met onderpand komt wat het waard is dat je in die omvang kredieten geeft. Ja. Nou, als dus de zaak wordt uh, ge geherstructureerd en afgewaardeerd, dat onderpand, dan. Kan de centrale bank zijn functie niet meer richting het Griekse bankwezen vervullen? Ja, maar goed, nou ja. zegt, nou, nou zegt ja. minister De Jager. Ik wil toch dat die banken meedoen. Dan ligt er dus ja. een, een groot verschil tussen van mening nou, tussen en de dus en... zorgen, Hij moet dus zorgen dat het zo gebeurt dat het volstrekt vrijwillig is. Hm. En daar zit het spanningsveld, want tegelijkertijd... en hij staat hier eh, op hetzelfde spoor als de Duitsers... tegelijkertijd willen ze dat dat op een omvangrijke wijze gebeurt. Ja. Er valt best wel een bank te vinden die dit vrijwillig wil doen. Gaat u ja. nou dit weekend, meneer Welling, met de Jager heel erg in conclaaf? Want er, nou, er is De komende er... Meneer de Jager kent de opvattingen van de Europese Centrale Bank... en daarmee die van mij. Maar goed... Trichet heeft op de persconferentie heel duidelijk gezegd dat, eh, dat is als de, de, banken, van de Europese Bank, ja, en hij heeft namens ons gesproken, we hebben woensdag ja. en donderdag vergaderd. We willen alleen uh, een betrokkenheid van de particuliere sector, die we op zichzelf zien nuttig vinden, als het vrijwillig is, dat is punt 1, uh, als het geen credit event is, dat het iets triggert, een proces wat uh, niet meer beheersbaar is, en als het geen default, uh, een verliezement inhoudt. Ja. Ja. Hoe kijkt u uh, nu bijvoorbeeld aan tegen uh, de gedoogpartner van dit kabinet, uh, de PVV, de heer Wilders in het bijzonder, die gisteren door Den Haag uh, liep met een uh, drachme op weg naar de Griekse ambassade, om daarmee zijn stem te laten horen... dit is een hopeloze zaak, Griekenland moet uit de euro... en weer terug naar de drachma. Dit is een vreeland. Of iedereen zich in dit vreeland, in dit vreeland gedraagt zoals ik me zou gedragen... is een ander issue. Maar goed, laten we de vraag dan anders stellen. Uh, wie heeft Wilders hiermee een dienst bewezen? Ik vermoed dat Wilders in ieder geval zichzelf... in zijn eigen partij een dienst denkt te bewijzen... want anders zou hij het niet doen. En verder, uh, het land ook, het kabinet ook? Ja, u kunt, Kijk, uh, ik sta buiten dit politieke proces. Uh, oh. uh, ja, ik sta hier volstrekt buiten. Ik sta alleen... en, en Ik moet even teruggaan naar de ECB, hè, want men zegt de ECB dreigt... en de ECB hmm. wil niet meewerken. Wij staan onder de grondwettelijke verplichting... Uh, om geen krediet te geven aan financiële instellingen... als er geen adequaat onderpand is. Ja. En om geen krediet te geven aan partijen die niet kunnen terugbetalen. En dat betekent als anderen het onderpand in wijde doen dalen, dat wij alleen maar kunnen zeggen: als je dat doet, moet je zelf weten. Maar weet de consequenties of garandeer dat onderpand. Want dat is nog een mogelijkheid. De overheid kan het garanderen. Ja, maar dat. hoe typeert u zo'n actie van PVV-leider? Ik typeer hem verder niet. Ik geef alleen een zakelijke een reactie, een technisch okay. zakelijke reactie. Ja, maar ik begrijp u, u zou niet meelopen. Nou, ik loop toch al niet zo graag. Nee, dus. nee. De, De, De, Wouter Bos, uh, uh, u bent nu niet meer minister van Financiën. K uh, het is wel een hele moeilijke keuze die ervoor ligt. Of eigenlijk niet, zoals Welling zegt. Ja, het is een heel moeilijke keuze die voor ligt. Um, ik, uh, ik herinner me dat in mijn laatste uh, weken als, als minister van Financiën... Um, dat was vlak voordat er uh, gemeenteraadsverkiezingen waren vorig jaar. En dat was zeg maar, de eerste keer dat er in Europa gepraat werd over steun aan Griekenland. En toen was de hele Kamer, de hele Tweede Kamer, unaniem van mening dat er geen cent Nederlands belastinggeld naar Griekenland mocht. Mm. En dat was natuurlijk ook omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan kwamen. En iedereen het wel stoer vond om dat geluid te laten horen. En die verkiezingen waren dan nog niet voorbij. Of het geld ging wel degelijk naar Griekenland. Maar dat zijn. Ja, in de praktijk natuurlijk wel gewoon de sentimenten... waar een minister van Financiën ook met opvolger rekening mee moet houden. Maar hij hij heeft... moet rekening houden met, met de PVV. Uh, hij moet rekening houden met de internationale statuur van, van Nederland. Hij moet rekening houden met een oppositie... die hij misschien nodig heeft om een meerderheid te krijgen. Dus dat is, dat is een hele moeilijke klus. Maar dat sentiment, u gebruikt het woord zelf... speelt dat nu een grotere rol uh, voor dit kabinet... omdat dat sentiment uh, ook vooral verwoord wordt door de gedoog... Partner van dit kabinet, die dit kabinet mede oh, overeind houdt. Het maakt in deze kwestie natuurlijk niet veel uit of ze in het kabinet zouden zitten of gedoogpartner zijn. De, de realiteit is dat dit kabinet. Uh, uh, afhankelijk is van, uh, van, van de PVV. En als ze daar geen steun krijgt, van krijgt, dan gebeuren er twee dingen. Ten eerste dat die PVV, zoals het ooit genoemd werd... vol op het orgel gaat met het, met het eigen geluid. Uh, die hebben dan ook geen enkele boodschap meer aan het on ondersteunen... van de moeilijke keuzes die, die de jager misschien toch moet maken. Uh, en het tweede wat gebeurt, is, is dat je moet gaan onderhandelen... met oppositiepartijen die natuurlijk ook een keer een punt gaan bereiken... Waar, dat ze zullen zeggen, ja wanneer krijgen wij er nou ook eens wat voor terug? Hè? Ja. En dat is, uh, dat is het debat dat nu gaat. En ik, uh, ik, ik begrijp zeer goed hoe moeilijk laveren dat is... voor de minister van Financiën. En kunt je zich dus ook voorstellen dat heel veel mensen in Nederland... Uh, uh, grote twijfels hebben aan wat er op ja, dit moment gebeurt? Ja, maar natuurlijk. Die Grieken die, die ja. maken er een potje van en daar gaat ja. gewoon geen cent meer naartoe. Ja, maar ik, ik vind wel dat we allemaal ook... De verantwoordelijkheid hebben, uh, journalisten, uh, politici, uh, iedereen die er, die er wat van af weet, om, om met elkaar mensen wel um, goed voor te lichten. Met name over het feit dat er dus geen pijnloze oplossing en ook geen gratis oplossing bestaat voor dit probleem. En maar je, dat voldoende? je komt niet uit de Griekenland-crisis zonder dat er enige vorm van risico ook bij Henk en Ingrid terechtkomt. Is en en dat voldoende? Want als u nee, zegt, dat moet daarin veranderen. Dat, dat vind ik niet. Hè? Dus het, er werd net geschreven over. De, over u, u had het net over de, over de, de actie van, van Wilders. en Dat is een actie die doet voorkomen alsof als, als we Griekenland er maar uit kunnen, zouden, gooien, zouden gooien. en als dat al zou kunnen, hè, dat dan Henk en Ingrid er geen last meer van hebben. Het, het, het probleem Helaas, of we het dan nou leuk vinden of niet. Het probleem is dat als Griekenland groot in de problemen komt... we dat allemaal gaan voelen. Als we ze gaan helpen, gaan we het ook voelen. Dus je moet vooral heel voorzichtig met elkaar doorrekenen... Hè, welke manier van helpen nou uiteindelijk... ook de Nederlandse burger de minste schade toebrengt. Maar dus denken actie, dat ja. het opgelost kan worden... door heel veel over Henk en Ingrid te roepen... en vooral niks te doen, alle schuld terug te schuiven naar de Grieken... helaas, nou, dan komt het net zo hard weer bij ons terug. Nee, hoe tupeert u dat dan? Als? Nou, ik, ik vond de actie van Wilders uh, vrij goedkoop. Uh, omdat hij geen oplossing bood. Maar ook mensen, uh, mensen dom houdt. En ik, ik vind het echt de verantwoordelijkheid van alle politici... om mensen te vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En dat gebeurde hier niet. Wordt word de opstelling van Nederland... Want Nederland uh, ziet er twijfelachtig uit. Hè? Dat, dat is natuurlijk, uh, want in het buitenland ziet ook Wilders met zo'n drachma ja. over straat lopen. En het buitenland hoort ook minister De Jager zeggen... van, nou, ik, we zouden ook nee kunnen zeggen. Wordt die Nederlandse opstelling in Europa wel begrepen? Oh, ik, denk, ik zit daar niet meer bij, dus ik weet het niet precies, maar... maar u hoort vast nog wel eens Iedereen kent, denk ik, de complicaties van de politieke situatie in Nederland. En die worden door al die ambassades waarschijnlijk ook overal constant uitgelegd. Dus, dus men begrijpt de achtergronden wel... Dat dat is, betekent nog niet dat men het ook apprecieert. Ja, nou meneer Wellink, u zit wel midden in dat ja, speelveld. Klopt. En als u dan uh, om de zoveel weken in Frankfurt met al uw collega's uit ja. Europa praat. Wat zeggen ze dan nu over dit land en over dit specifieke ah, punt? Ik denk dat, dat we ver moeten zijn. Dit is niet alleen een punt dat speelt in, uh, in Nederland. Dit punt speelt in veel landen. Maar gaat toch wat even wij... in op de situatie in Nederland? Want, ja. want hoe kijkt men dan nou, naar Nederland? Men heeft, men heeft, ja, ik zei het speelt in veel landen. Dus ja. Nederland wordt er niet direct uitgevoerd. Uitgelicht. Het speelt ook in Finland, het speelt in Duitsland. En dat punt is dan, hoe noem je dat? Dat punt is geen cent naar Griekenland, als ik het zo mag versimpelen. Uh, mijn probleem is van een wat andere aard. Uh, dat is dat wij proberen duidelijk te maken... en dat is heel lastig, want het is een hele gecompliceerde technische issue. Wij proberen duidelijk te maken dat als je dit in extreem is doorvoert... Uh, tot in het uiterste, dat dan er veel meer geld naar Griekenland gaat dan je denkt. En dat je veel slechter af bent. Ja. Dat is. Dat is uh, ja, maar met dat, cent, dat sentiment, want zo uh, is dat word, uh, het woord, ja. of dat uh, geen cent naar Griekenland punt, ja. zoals u dat noemt. Uh, ja, dat, zo ervaren mensen dat wel. Ja, Wat daarom maar daarom probeer ik het steeds uit te leggen. Eh, als je geen cent naar Griekenland laat gaan... dan is het als een sneeuwbal eh, die bovenop een berg ligt... waar de sneeuw los is en het wordt een avalanche. Ja, een, een, een... Ja, misschien ho... mag ik de, nee. de beeldspraak gebruiken. Larinea, als je, als je ja. echt geen cent aan Griekenland geeft... Ja? dan gaan er uiteindelijk veel meer centen naar Griekenland. Want? Dat, omdat als je geen cent aan Griekenland geeft... en Griekenland failliet gaat en de Griekse banken failliet gaan... Dan gaan ook banken en dan banken in, in andere landen die daar geld in zitten ja. failliet gaan... dan kom je uiteindelijk hier als belastingbetaler weer Precies. voor de keuze staan... of je ook je eigen bank failliet dat... laat gaan. En dat laat je niet gebeuren. Ja, ja, dus je dat... moet dat hele verhaal eerlijk vertellen. Eerlijk vertellen. En eh, eh, meneer ik dat wil ik gewoon toch weten. Kan er ook een Nederlandse bank omvallen door uh, deze situatie als dat niet goed afloopt met Griekenland? Is dat voorstelbaar? Logische is een logische vraag. Nee, ik, praat, ik praat nooit over individuele instellingen. Maar oh, ik, ik hoop, ik heb geen naam genoemd nog. Nee, maar, maar ik, praat nooit, ik praat nooit over individuele instellingen. Maar het gaat over het idee. Ja, kan dat? Uh, mag ik eerst toch duidelijk maken dat ik nooit over individuele instellingen praat? Maar mag ik wil één ding zeggen. Als hier die lawine tot stand zou komen. Mm. hebben niet alleen Nederlandse banken een probleem. Dan heeft heel Europa een probleem. En dan is het een lawine die, die verder de wereld overrolt. Dat is de issue. Als u, als u het zo ja. zegt, meneer Welling, dan, dan het klinkt het eigenlijk nog erger dan wij dachten. Nou, u probeert het op een hele rustige wijze te Jawel, zeggen. u zegt ja. het rustig, maar de inhoud maar, komt aan. Ja, maar de inhoud komt aan. Dus de bedoeling ook. Eh, ik herhaal wat Trichet tijdens de persconferentie gezegd heeft. Wij zijn voor betrokkenheid van de private sector. Dat vinden we nuttig. Er zijn ook andere varianten denkbaar. Maar als het een niet vrijwillige betrokkenheid is. en als de ratinginstituten het papier gaan afwaarderen. Ja. en we hebben hele nauwe contacten met de ratinginstituten ja. om hierover te praten. Ja. dan haal je wat stenen uit een gebouw zonder. Zonder dat je weet wat er vervolgens met de structuur van het gebouw gebeurt. Ja, u, u geeft ja. hiermee wel meteen ook de kwetsbaarheid... van ons hele financiële systeem aan. Hè. Alles is nu met elkaar verbonden. Er kan niet meer iets gebeuren zonder mm -hmm. dat dat gevolgen heeft ja, voor Het systeem is kwetsbaar hè. en het systeem is met name kwetsbaar in Europa... omdat we een monetaire unie hebben gebouwd. Waardoor we hè, alles met alles verbonden hebben in de financiële sector. Maar we hebben niet het besluitvormingsmechanisme in het leven geroepen... dat in crisisomstandigheden snel de juiste maatregelen kan nemen. En, dan, en we hebben niet de, de onderliggende solidariteit in Europa om af en toe. Dat is bij de Aziëcrisis ja. is dat gebeurd overigens. De, dat besluitvormingsmechanisme ja, ja. wat u zegt, dat is er dus niet. Nee, want Dat het, zou moet er allemaal moeten u, zijn. het moet bij unanimiteit gebeuren. En dan denk je in termen meer van of een politieke unie... of je denkt in termen van eh, automatisme, zoals bijvoorbeeld bij het Stabiliteitspact. Maar wat zou, wat zou uw uh, ja. uh, advies zijn? Uh, wat mijn, voor soort besluitvormingsmechanisme zou, zou er moeten zijn? Mijn, mijn advies zou zijn om een veel sterker uh, groei- en stabiliteitspact in het leven te roepen... dan er nu is, ook na de verbeteringen. Daar zijn al afspraken over gemaakt... Ja, ja, maar die zijn te zwak. Licenties. Die zijn gewoon te zwak. En mijn advies zou ook zijn uh, dat uh, in dit soort crisis... Uh, of een leider opstaat die gewoon de verantwoordelijkheid neemt... en de rest meesleept. Zoals Bedoelt dat... u een soort Europese minister van Financiën... zoals de heer van de Europese Centrale ik, Bank zegt? Ik, ik bedoel het eerst in de meer algemene zin... of een leider opstaat die gewoon de verantwoordelijkheid neemt... en de rest meeneemt, zoals dat bij de Mexico-crisis is geweest... Dan hebben de Amerikanen de verantwoordelijkheid... Ziet u zo gewoon. iemand? Dat is een probleem op dit moment. Of je hebt een systeem nodig waar je een besluitvorming krijgt... waar je niet per definitie in de sfeer van unanimiteit zit. Want dat is het zwakke. Je moet één klein land kan de zaak blokkeren. Ja, dus je moet een beslisser hebben. Je moet een beslismechanisme hebben. Ja. En dat zou een land of een leider kunnen zijn? Dat zou een, een, een institutionele structuur dat, kunnen zijn... of een leider die de andere eh, voldoende overtuigingskracht heeft... richting van de ander. Ja, dat, dat, dat is het dus niet... Waar uh, uh, ze bos knikt? Ja, uh, ja nee, bos. Ik, denk dat, ik ben misschien iets minder somber over, over de recente veranderingen in het pact. Want die zijn zeker vergeleken met waar we twee, drie jaar geleden stonden uh, heel fors. Ik bedoel, de manier waarop de minister van Financiën... nu zijn begroting uh, vroeg moet laten zien in Brussel... om te horen of het een beetje deugt. En als je dat twee, drie jaar geleden zou hebben voorgesteld... Dan, dan zou je met pek en veren de zaal uitgedragen zijn. Terwijl dat nu gewoon standaard is in Europa. Dat is echt een enorme vooruitgang. En of dat voldoende werkt of niet, dat weten we gewoon nog niet. Hè. Maar... Um, de institutionele zwakte blijft. Ben ik helemaal eens met, uh, met de heer Wellink... dat we op monetair gebied en financieel gebied. een stuk verwevener zijn dan op politiek gebied. Ja, maar kijk, bijvoorbeeld... En dat één klein land, ja. en niet zomaar een klein land. Nee, ook het land waar het om gaat. Ja. in de besluitvorming. Zeg maar, het zou een enorme winst zijn als bijvoorbeeld het land. wat. Uh, wat, wat het probleem veroorzaakt, ja. bijvoorbeeld niet mee zou mogen stemmen... <gacht> over wat er met dat land moet gebeuren. Ja, ja dat maar, is op uh, zich al iets. Maar, maar goed, uh, uh, t -t tot slot wat dit punt betreft natuurlijk. Ook gewoon de politiek van het huidige kabinet... en van de premier in het bijzonder is nou niet direct... wat de heer Bennink ook adviseert, meer samenwerking, meer integratie... meer Brussel, zou ik maar zeggen. Het is juist eerder het omgekeerde. Nou, ik, ik, ik ken Mark Rutte redelijk goed um, en ik ben ervan overtuigd dat hij een, een, een twee, Rutte, dat hij internationalist is. Maar hij heeft inderdaad, denk ik, alles niet gedwongen uh, meerdere rollen te spelen. En hij moet binnenslands uh, voorzichtig zijn met uh, de PVV. En, en misschien ook wat sentimenten in zijn eigen partij. en Met de Telegraaf en he, al dat soort achterbanen. Zit hij ook in het kabinet? <laughs> nou, dat zou je af en toe denken. Uh, en uh, in het buitenland moet hij toch proberen blijven uit te dragen. Dat Nederland staat in een traditie waarin we begrijpen dat het ons eigen belang is. Hè, dat, we, dat we goed internationaal met elkaar samenwerken. Dat is ook voor de premier, denk ik, een, een knap ingewikkelde kwestie. Als u nou zo de zorgen hoort, meneer Bos, uh, zoals meneer Wellington zojuist verwoordde. Hè? U, u zei eerder, uh, na afloop van de kredietcrisis... Is, zei u van, nou, we wisten allemaal niet wat er gaande ja. was. We, hebben, we zijn eigenlijk drie keer langs de afgrond gegaan, ja. heeft u een keer gezegd. We, we, we dachten nog wel dat het allemaal goed zou komen, maar het, het systeem zit zo ingewikkeld in elkaar. Het, het, het dreigde echt helemaal in elkaar te klappen. Als u nou hoort wat meneer Wellings zegt, en als u, u leest ook de krant, als u dat allemaal volgt, zitten we dan niet opnieuw in zo'n soort situatie? We zitten, we zitten dat, dat blijf ik het unieke vinden van deze periode, we zitten nu eigenlijk al een, een jaar of drie in een situatie... die we nooit eerder hebben meegemaakt. Uh, dat was zo toen we in het hart van de financiële crisis zaten. Die... Die aard en omvang en, en, en diepte van die crisis... was onvergelijkbaar met iets wat we eerder hadden meegemaakt. Je kon dus ook niet de boekjes uit de kast pakken om te lezen hoe het moest. Dus ook nee, nu weten we niet het Ik bleef hoe het ook het fascinerend doet. vinden dat... Hè, dan, dan zaten we in Washington met, met IMF en Wereldbanken. Iedereen die wat voorstelt op financieel gebied. En niemand kon je exact vertellen wat er nou aan de hand was... Oh. of hoe lang het zou duren. En is dat nu de economische zo? crisis die daarop volgde, precies zo... We wisten niet precies hoe het zou aflopen. En de eurozonecrisis die je nu hebt... Ik bedoel, de euro bestaat nog maar een jaar of twintig. Oh. Dus ik bedoel, dat is de eerste keer dat hij in deze... Er is geen minister van Financiën die dit eerder heeft meegemaakt. Dus al die... Al die beslissingnemers, al die beleidsbepalers... Moeten, moeten nu beslissingen nemen zonder dat ze ergens naar kunnen kijken van... oh ja, zo hoort het. En dat blijft dus een enorme onzekerheid. En, ja, en dus ook een uziek. U denkt dat u eigenlijk kijkt u dus elke dag... Uh, uh, hij zit het aan het Frederiksplein in Amsterdam in een glazen bol. Want u weet het eigenlijk ook niet echt. Elke zo. dag is een verrassing. Uh, ik zou het wat anders formuleren. Wij zitten hier dag en nacht over te piekeren. En dat piekeren doen we samen met ontzettend veel collega's. Uh, en dat gebeurt in, in de ECB, de Europese Centrale Bank. We hebben veel teleconferenties. Uh, maar dat gebeurt ook breder met de Amerikanen en de Japanners. En het is wat Wouter zegt... Het is een, een, een, een crisis zoals we die nog niet gezien hebben. En het is te makkelijk om te verwijzen naar Argentinië... of naar Mexico, schuldencrisis. Dit is een crisis binnen een, een monetaire unie die eigenlijk, ja, die Monetaire Unie is goed opgetuigd... maar de rest nee. is niet goed opgetuigd. Eigenlijk zou en, het misschien een politieke unie moeten zijn dus. Ja, dat, dat, dat standpunt heb ik altijd gehad, maar ja. daar moeten we ook reëel over zijn. Dat sluit niet aan bij de verwachtingen van, en de wensen van de mensen op dit moment. Maar hier ligt de wortel eigenlijk van de problematiek. Het standpunt van de Nederlandse Bank en van... De monetaire autoriteit is eigenlijk van het begin af aan geweest. Zorg nou dat eerst je de economie voldoende bij elkaar gebracht hebt. Dat ze op elkaar lijken. Uh, uh, en en eindig dan met een monetaire unie. En wat we gedaan hebben is... We zijn begonnen met een monetaire unie. En we hebben gehoopt dat die economieën voldoende dicht... vervolgens bij elkaar zou komen. Ja, nou, dat, is, dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Nee. Okay. Nee. We gaan... Uh... Uh, toch even terugkijken. Want we mm. hebben het heel erg lang over de, uh, het belang van de actualiteit. Maar we willen toch ook even de geschiedenis... In uh, met u, want u heeft dat zeer. Uh, nou, u bent daar bepalend in geweest. L ABN en Amro, maar eens even noemen. Dat is een, een, een, moet een fascinerend spel uh, geweest zijn om die bank nog enigszins overeind te houden. Is uiteindelijk genationaliseerd, hè, zo kun je dat wel zeggen. Uh, uit buitenlandse handen uh, losgetrokken, uh, meneer Bos. En daar heeft u een bedrag voor op tafel uh, moeten leggen. Um, wist u eigenlijk wat die bank waard was, of, of, of is er, heeft u nog een slag nageslagen? Van ik denk dat zoveel waard is daarvoor, heb ik het in elk geval. Nee, we, hebben, we hebben destijds externe investment bankers, zoals dat dan heet, mensen die dus uh, professioneel. Zijn in het waarderen van grote ondernemingen eh, op het moment dat er bijvoorbeeld fusies of, of acquisities plaatsvinden. Die hebben we laten kijken in de buitengewoon krappe tijd die we hadden. naar wat redelijke prijzen zouden kunnen zijn voor en AMRO. Als u de, zegt buitengewoon krappe tijdgever is een. Oh, een weekend en een paar dagen een daarvoor. In een weekend moest bepaald worden ja, wat die bank nee, waard was. Nee, ja, en de heer Wellenk ja. die kijkt nu zo. Nou ja, daarnaast. daarnaast snippen, dat is waar ja. dat, dat. realiseert men zich achteraf ja. niet als men eindeloze discussies ja. gaat voeren over wat een precies de prijs had moeten zijn. In een maar, hele nou ja, en en daar, daarna in dekend, hadden, we, hadden we enige indicatie, ja. indicatie ook wel... omdat we natuurlijk wisten uh, wat uh, Fortis destijds betaald ja. had. Nou, veel te veel, maar, maar niet te min... Uh, we hadden, uh, er waren ook al eerder onderhandelingen geweest rondom de toekomst van ABN Amro, waar we wat indicaties aan over hadden over gehad. Dus je kon een beetje spelen met die getallen. Maar goed, we hadden je gewoon had... een minimum en een maximumprijs staan aan het begin van de onderhandelingen. Ja. En daar zijn we keurig tussen gebleven. Ja, maar oké, okay, als je dan nu uh, hoort en uh, leest dat de bank, uh, nou ja, we gaan niet over al die getallen hebben, maar in ieder geval, ik ja, geloof iets van 11 miljard waard is. En het heeft al bij al 27 miljard uh, gekost. Dan. wat dan? Nou, daar, is ik denk het fout dat je daar. Gegaan? Nee, dat oh. zou. Uh, Hoe komt het dan? Nou, je moet daar twee dingen uh, denk ik rekening houden. Ten eerste is zo ongeveer elke financiële instelling die in uh, 2008 uh, x waard was, uh, nu veel minder waard. Uh, gewoon omdat de waarde van financiële instellingen door de crisis verminderd is, uh, en dat geldt dus ook uh, het aandeel dat we verworven hebben in ABN Amro. Uh, maar de tweede wat je je moet afvragen bij was de prijs nou goed of was de prijs nou niet goed... is ook welk onheil heb je eigenlijk weten te voorkomen ja, ja. met het kopen van die bank. Want had en, u het niet gekocht, dan was er veel erger... Nou ja, niemand weet het, kristigere. maar ik kan me voorstellen dat de schade aan de Nederlandse economie dan vele malen groter was geweest... dan wat we nu betaald hebben voor die bank. Dus je had geen keuze eigenlijk? Nou, het, het was... Zo, het is geen prettige onderhandelingspositie... Nee. als je voor jezelf eigenlijk geconcludeerd hebt dat uh, de bank uh, in handen laten uh, bij Fortis met een, met een zeer onzekere toekomst eigenlijk geen acceptabel alternatief is. Nee. Maar u bent er wel van uitgegaan, toen u die bank kocht, dat uh, dat, dat geld ooit zou terugkomen. Ik heb, ik heb nog een, een uitzending teruggehoord en uh, daarin zegt u van, uh, ik zal er mijn stinkende best voor doen ja. om ervoor te zorgen dat we het tot de laatste cent terugkrijgen. Dan is er nog wel een lange weg te gaan als je Zeker. nagaat uh, dat er dus bijna 30 miljard aan is uitgegeven en dat het nu nog geen 12 miljard waard is. Ja, ik denk dat je met De beide wel, getallen moet uitkijken. Ja goed, die 30 uh, miljard, is zitten kapitaalreacties het, uh, bij natuurlijk. Dat, dat voor uh, ABN AMRO op dit moment geldt uh, dat het minder waard is dan, dan drie jaar geleden. Zoals dat voor alle financiële instellingen mm. geldt, dat is waar. Uh, meneer Welling, krijgen we dat geld er ooit nog uit uit uh, wat we in uh, ABN AMRO... Misschien, misschien niet. Vind Vrij onvruchtbaar he, om op oh. dit moment erover te speculeren. Oh, okay. Deze bank is weer in, in opbouw. De wereld is in opbouw met, met alle problemen eromheen. En niemand kan voorspellen wat, wat dit gaat opbrengen. Maar het is wat Wouter zegt en dat vind ik het belangrijkste. Men realiseert zich niet of onvoldoende als hier terug wordt gekeken... naar welke onheil voorkomen is. Als een nee. bank als ABN AMRO zou zijn omgevallen... dan hadden 5 miljoen Nederlanders geen toegang meer... Tot hun, uh, tot hun rekening. Je moet je eens voorstellen, 5 miljoen betaalrekeningen geblokkeerd. Ja, dat zegt u uh, eigenlijk ook een beetje richting die, uh, zou ik bijna zeggen... die enquêtecommissie richting je, de politiek. Nee hoor. Uh, de, nou ja, bij de het enquêtecommissie, wordt toch wel makkelijk gesproken nee, de over fouten maken. Bij de, bij de enquêtecommissie antwoord ik slechts op vragen. Hier oh. probeer ik uit te leggen wat het is. Okay. van uh, het redden van ABN AMRO is geweest. En, en Wouter uh, en ik, en uiteraard onze organisaties... dat spreekt altijd vanzelf... Uh, ik denk dat, uh, dat we het Nederlandse financiële stelsel op dat moment, want het zou natuurlijk doorgespoeld zijn naar anderen, voor een grote ramp hebben behoed. Toch is het denk ik voor heel veel mensen moeilijk te begrijpen, want er is een hoop geld uitgegeven aan die bank. U zegt van dat heeft ook een heel hoop ellende voorkomen, dat, dat nemen we graag aan. Maar ik kan nou niet zeggen dat het vertrouwen in de banken in de samenleving heel erg is gegroeid. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Um, dat komt ten eerste door het Sacharijn dat er zoveel belastinggeld nodig is geweest om ze te redden. Uh, ten tweede door het feit dat vervolgens toch de economie er last van kreeg. en nu iedereen te maken krijgt met bezuinigingen. En men denkt: ja, hallo, dat komt door diezelfde bankiers. Precies. Ja. En ten Wat derde, en dat, dat vind ik eigenlijk raar, het he? ernstigste: dat je bij tijd en uh, signalen ziet, uh, tekenen ziet... dat men in de financiële sector nog steeds niet begrepen heeft... wat er ja. destijds is fout gegaan. Want ja, in dat... de City in Londen knallen de champagnekruiken nou ja, weer. En ook en hier. We hebben natuurlijk allerlei, hier, bo allerlei bonus, dus. bonusgeschiedenissen <laughs> ook gehad. Hè? En als je, als je van mensen vra u, u begon deze uitzending met aandacht vragen voor, voor bezuinigingen... Hè? die voor een, voor een deel nu plaatsvinden... omdat we in een crisis terecht zijn gekomen... die veroorzaakt werd door wat er in de bankaire sector misging zoals dus geheel gewone mensen lijden onder dat type bezuinigingen... en ze zien tegelijkertijd te weinig gedragsverandering in de financiële sector... dan kan ik me veel van het onbegrip voorstellen. Meneer Eilink, hoe kijkt u daartegen aan? Want de financiële de, sector heeft het toch niet helemaal goed begrepen? Op dezelfde en op een bredere wijze. Uh, want ik denk niet alleen dat de financiële sector... Uh, de zware lessen moet trekken uit het verleden... maar ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Maar ik ga even terug aan naar Griekenland... Het Griekse nee. probleem is een overheidsprobleem. Het is een begrotingsprobleem. Het is een probleem van overheidsfinanciën. Daardoor zijn de Griekse banken in de problemen gekomen. Heel Europa heeft er tien jaar lang bij gezeten. Heeft Zit te tien slapen. jaar lang. Er is een vorm van non-interventiegedrag in nou, de het Europese geburen. De Misschien hebben sommigen zitten slapen, anderen zijn niet geïnteresseerd nou, geweest. nog erger, er ja. een aantal jaren geleden, toen Frankrijk en Duitsland, ja, twee precies. grote landen in Europa, ja. die het voorbeeld hadden moeten geven aan de rest van Europa, toen die zelf een begrotingsprobleem hadden, ze werden meteen de regels aangepast. Dus wij zijn, er wordt wel eens gezegd, de braafste. De rest van Europa heeft geen schone handen dus bij de Het de is, uh, het is hulle hun schuld. Nee, het is niet hun schuld. Uh, het is zo dat, uh, en daarom zeg ik, ik wil het breder trekken. Mm. Uh, we zijn er allemaal bij betrokken geweest wat er in het verleden fout is gegaan. Er is een vorm van euforie uh, ontstaan in de jaren negentig. En dat de sky was de limit, de bomen groeien tot de hemel. En iedereen heeft de kleur van die omgeving aangenomen, als ik het zo mag, mag zeggen. Overigens ook toezichthouders, hoor. Die zijn ook te weinig kritisch, kritisch geweest. Waarmee u gewoon uzelf bedoelt. Ja, ook bij mezelf bedoel. Maar uh, kijk, ik weiger steeds, en dat blijf ik met een grote nekkerheid. Uh, te zeggen, het zijn alleen de toezichthouders. We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de samenleving die we hebben vormgegeven. En, en we kunnen alleen met z'n allen een nieuwe en een andere samenleving bouwen. Maar goed, dat, dat, dat klinkt mooi, maar ja, is, is, dat klinkt mooi. Is, ja, het, het zou heel is, mooi, mooi zijn als het ja. ook zo zou gebeuren. Ja. Maar goed, zoals Wouter Bos net zei, uh, bij de banken is toch uh, heel weinig uh, boete en berouw uh, gezien. Nou goed, dat zijn mijn woorden, ja. maar... Uh, uh, ja, de, dus je zit toch gewoon met het vertrouwen van de samenleving, wat ja. er niet meer is. Ja. Hoe los je die vertrouwenscrisis op? Nou, wij hebben daar gesprekken ook met het bankwezen over. Uh, het bankwezen moet actief bouwen aan, aan vertrouwen. Dat wordt ook. Hè, uh, en dat is allemaal niet zo direct zichtbaar. Vertrouwen komt te voet en gaat te ja. paard. Ja, het, het, het is een moeizaam het is proces. Het is een moeizaam proces. Banken hè, beginnen zijn bezig met programma's om de klant meer centraal te stellen. Er gebeurt het in het. Maar nog niet voldoende in de sfeer van de beloningen. Maar dit zal, dit zal nog enige tijd zal dit duren. En moet je dan niet gewoon daar veel harder uh, ook als overheid op ingrijpen? En misschien ook als Nederlandse bank? Want uh, de kiezer, de burger, die denkt: ja, hallo. Er is op dit moment, als het bijvoorbeeld over de beloningen gaat... er is vrij duidelijke aan de wetgeving. En we houden banken daar ook aan. Maar er zijn dingen uit het verleden die je soms gewoon... ja, daar zit je mee. Uh, waar men dan ook naar de rechter mee gaat... en een rechter nog gelijk krijgt. Maar, ja, ja. Het, maar, maar het regime is de, de wetgeving Ik op heb, dit terrein. De Nederlandse ja? staat heeft gewoon heel ja. veel rechtszaken verloren... Ja. tegen managers van ABN AMRO... waarvan wij hadden gezegd, keer die bonus maar niet uit. En die zijn naar de rechter gegaan, die hebben gewoon gewonnen. Ja, dan sta je wel met lege handen. Ja, dat wil dus zeggen dat de wet veranderd moet worden. Ja, dat heeft nu geen zin een meer, want dit zijn oude gevallen. Dus die ja. verdwijnen op een gegeven, ja. gegeven ja. moment. Voor een nieuw geval is het volgens mij ja. redelijk geregeld. Ja. Ja. Uh, meneer Weddenk, is, is er... Want u begint nu zo langzamerhand... en bent u waarschijnlijk al mee bezig in, uh, met, met de terugkijkfase. Ja. Uh, uh, uh, u heeft al wel eens gezegd... dat hadden dingen anders en beter gekund. Uh, is er iets waarvan u zegt... ja, dat heb ik gewoon fout gedaan? Of laat me, me misschien zeggen, gewoon omwille van de uh, tijd zeggen... de DSB-bank nee, nee, maar, maar even laten vallen. Nee, maar als ik even van individuele instellingen weer opnieuw mag afblijven... ik denk dat ik het tempo heb onderschat van de verslechtering. Ik had wel verslechtering op mijn, mijn netvlies staan. Maar het tempo van de verslechtering... In, in de buitenwereld. Uh, uh, en dat is voor mij ook een, een, ja, een, echt een les. Als je voelt dat ergens dingen niet goed gaan, handel zo snel mogelijk. Uh, ja. want, want er komen weer nieuwe verrassingen ja, nou, ik... dingen gingen veel sneller ja. dan Precies. Ja. Nou, ik liet de DSB-bank ja. doen... maar ook vandaag staat gewoon in de krant over even Er is nog, geloof ik, anderhalf miljard wat wij uit, uit IJsland ja. te goed hebben. Is dat ook zo'n voorbeeld? Nee, dat, je... dat is niet zo'n voorbeeld. Oh, heb voorbeeld. Ik echt. U ziet hierover, er is dus een uitspraak van het EFTA-hof. En ja. daar ziet u in die uitspraak spraak. Dus Europese uh, dat het echt, is dat? De Europese club ja. die zegt tegen IJsland... je moet je aan de Europese regels houden. En ja. Ja. Um, daar zijn wij bij ons terug. toezicht 3 van 3 uitgegaan. Ma maar dat punt, he, ja. ik vind ja. IJssef... Ja. dat heeft een heel belangrijk moment in die crisis uh, geweest. Omdat... Uh, eigenlijk was uh, ISAFE uh, de, e de eerste bank die in Nederland in de problemen kwam... op een manier dat uh, een grote groep spaarders zich zorgen ging maken over hun geld. Ja. En nou en ik stonden die avond voor de beslissing... dat we wisten dat, er, dat we nog niet alles... Ja. Um, um, waterdicht hadden geregeld. Mm. Met betrekking tot IJsland en garanties. En of we ons mm. geld konden terugkrijgen. En dan sta je voor de vraag: wat vertel je nou de mensen in het land? Ja. En daar heb je dus weer tien minuten voor, bij wijze van spreken. Mm. Want al die journalisten, al uw collega's staan voor de deur. Mm. En dat de journaals halen. En je moet iets zeggen. Want anders gaan de mensen hun, hun geld ergens gaan lopen dat met het geld. En denken: oh jee, nu is het Ice Safe. Straks is het een andere bank. bank en toen hebben wij de beslissing genomen. Maar toen was u daar bang voor. Voor zo'n beetje met alle mensen naar de. Ik herinner me ons gesprek haarscherp. Ik vond het echt. Een, een, een, een, een defining moment in hoe we de, met de crisis zijn omgaan. Ja. Wij dachten als wij nou bij de eerste bank die in Nederland in de problemen komt. Niet uitstralen dat de mensen op ons kunnen rekenen. Dan, dan, dan weten wij niet meer wat, wat, wat de domino is waar de dominostenen vervolgens allemaal wel niet gaan vallen... of mensen niet zo onzeker worden... dat, dat alle kleine banken te maken gaan krijgen met weglopende spaarders. Dat, dat iedereen, iedereen In zo'n ja. instabiele situatie kun je dat niet hebben. En toen heb ik dus die avond gezegd... en, en noud, van linksom of rechtsom krijgt u uw geld terug. Ja. Terwijl we niet wisten of ons dat zou lukken. Maar het een veel groter belang vonden... om de sluimerende paniek in het systeem te bezweren die Ach, er op de loer lag eigenlijk. Ja. Oh, risico het Ja, het was inderdaad in die zin een defining uh, moment. Maar ja. dit soort momenten word je dus steeds mee uh, geconfronteerd. Hè. Als je naar de problematiek van vandaag kijkt in sommige landen... daar vinden ook uh, de, a, a, uitstromingen uit het bankwezen ja. plaats. En daar ja. moet je dus iets aan doen. Ja. ja. Ja, we hebben nog uh, twee minuten. Twee Wilde minuten. de DSB-affaire nog even doornemen. <laughs> uh, laat ik dat samenvatten in de volgende vraag, meneer Wellink. Heeft u de heer Scheringa ooit nog wel eens gezien? Uh, nee, op de televisie alleen. Okay. Niet gebeld, niet gesproken. Nee. nee. Is, is dat achteraf misschien een foutje geweest dat dat ooit een bank is geworden? U had een laatste vraag, zei u. Ja, dat moet je nooit zeggen. Heb ik altijd geleerd op school. Als je dat zegt, komt er altijd nog één. Nee, nee, dan wordt er geen meer beantwoord. Oké, okay, dan, dan toch ook nog één vraag aan Wouter Bos. Um, een politieke vraag. U heeft ruim een jaar geleden uw politieke carrière afgesloten. Job Cohen is u opgevolgd als P van a leider Kees en ik zijn vaak in Den Haag. Wij kijken dan naar Job Cohen. Die man leidt. Vindt u het wel eens jammer dat u hem dit heeft aangedaan? Nee. Geen moment. Ik uh, las uh, gisteren in de krant dat hij afgelopen donderdag... een uitstekend debat in de Kamer gedaan heeft... over hoe uh, heel veel bezuinigingsmaatregelen... juist de kwetsbaarste mensen in de samenleving treffen. Um, voor iedereen die in Den Haag uh, begint, of ik het nou ben... of Rutte, of Bolkenstein, of Cohen, is het eerste jaar moeilijk. Um, en uh, alles wijst erop dat Job zich erin vastgebeten heeft. Dus dat komt prima. En wat zegt u dan tegen zijn critici? Daar zeg ik niet zoveel tegen. Dat uh, kan Job prima zelf. Maar verkeerd. ik heb het uh, nergens spijt van. Okido. Nou, we zijn er uh, doorheen uh, wat uh, deze uh, kleine mini enquêtecommissie uh, was. Uh, Meneer Werling, <laughs> Wouter Bos, uh, dank dat u hier heeft uh, willen zijn. Ja, voor meer informatie over Breed. u kunt kijken op onze website, trotskamerbreed.nl. En dan kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Aksen en Lisbeth Witteman. Techniek. Peter den Boer en Geert Kramer. Straks de NOS met het nieuws. Daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En om kwart over één is er Tros in bedrijf. Kees en ik zijn er heel graag volgende week weer. Dus graag tot volgende week. Ja. Samen thuis, samen Tros.